Het weer. Vanavond blijft te droog. Er staat weinig wind. Landinwaarts kan het afkoelen naar 5 tot 10 graden. Aan de kust is het wat warmer. Morgen stijgt het kwik naar 20 tot 24 graden. De zon zal daarbij uitbundig schijnen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM, met nu. Opstand, kom Kom uit. Wat is deze bid? Ik, ik, ik ben met die kijkers, kijkers, kijkers, kijkers en van. ik je mag jij ik ben met de gang die daar gisteren ook was zo, die de gisteren ook was. Maar baby kom laat me zien wie jij nu bent, want ik word gek van jou, gek van jou. Baby kom laat me zien wie jij nu bent, want baby ik word gek van jou, gek van jou. Je ziet. Kom nou alsjeblieft Jij wilt dat ik bij je blijf, ja bij je blijf for real Maar baby ik ben daar Met die tijgers, tijgers, tijgers, tijgers en we hangen niet met liars. Die eind I'm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 This is lovable Larry. I'm going lay some sides on you. It's going to give you a kick right through the night. So cuddle up to your radio.